Hier even in de pauze was een vraag. En waarom nou de Zeran Pin heeft 22, 22 ja? letters? Terwijl de Bina heeft 10 sferot. Ja? En de Gogma heeft 10 sferot. En de Keter heeft 10 sferot. Waarom? Waarom is Pin heeft 32? Enmaal en goed. Ja, yes, oké. Okay. Dan zeg ze. We Wie wil zeggen? Waarom? Wat is het woord, wat, we, wat zijn de letters? Wat betekenen letters? Kilim. kilim. Oké, okay. kilim. Ja? Kilim, inderdaad. Nu, na de tweede, wanneer de kilim werden gevormd? In, in welke wereld? Ja. Absoluut, Oké. Okay. De goed is van welke beperking? Gevolg van welke beperking? De tweede beperking. De tweede beperking. Hoeveel kilim zijn overgebleven in en in, in, in elke part in de tweede als gevolg van de tweede beperking? Hä? Huh? Kilim. Nee, kilim. Er zijn het normaal. We zijn vijf kelim. Ja? maar... Bina zeer en Pien en Maar door, door de tweede beperking zijn twee uitgekomen. Ja, twee niet meer. Dus zeer en piene. en Malgoed zijn er niet. Alleen maar de Kilim zijn er. Ketter, Gochmein, Bina. Ja? Overgebleven van de Kilim. Ja? Bedoel. Nou, de Kilim werden gevormd. De Kilim in welke... Welke spheerot hebben kilim? Keter is net als licht. Het is net als een zof. het is ook niet kilim. We spreken van van die spierot, maar dat zijn nog niet kilim. Dat zijn nog niet kilim. Even, even min als je kan zeggen van een embryo. Een embryo dat nog... nog uh, van tien dagen oud. Het is nog al kilim, die heeft nog niets. Je kan het niet zien, Dat is nog niet, niet, niet, niet echt. Je kan nog niets daarin, geen organen aanhangen of zo, niets. Ja? Zo is het ook Chogma. Chogma is net als licht. Het is alleen een klein beetje grover dan een zo, zo, ik bedoel, aan, aan dan de ketter. Bina is als de Bina is de eerste weer, het weerstand... ja? Uh, bina, maar de Abou oftewel de een derde van die Bina, absoluut geen kilim hebben nog. Ja? is alleen maar nog, het uh, is wel grover natuurlijk, want Abou is die Bina, waar we het nu over spreken, over die Bina, die uitkwam van Arihant van het hoofd van Arikantin. Die heeft al zes inkervingen, ja, in zichzelf. Dus net zoals Zirantin. Maar die zijn nog geen kilim. Eigenlijk. De kilim worden alleen maar gevormd in de Zirantin en de Malchut. Dat zijn de kilim. We hebben toch geleerd. De Otijot. De Rabi Habinuna Sabak. je nog. Wie heeft geschapen de kilim? Aboujima. Ja of niet? Dus de Bina. En dat zijn dus Zeranpien en Malchud, die hebben echte Kilim. En natuurlijk, duidelijk, maar Malchud, natuurlijk, die, dat zijn de ware Kilim alleen in de Malchud. Maar Zeranpien heeft al ook, als het ware, Kilim. Ja, ook Kilim. Nou, waarom heeft dan Zeranpien 22 letters? Alle Kilim hebben 22 letters. Hè? Waarom 22? Er zijn drie... drie, drie parts of himen, ja, Drie gedeelten. Drie, drie compartimenten in elke, part, in elke... in elke soort kli. Ja, bijvoorbeeld zeer en pie. Eenmaal goed. Hij heeft drie soorten kli. Ja? Welke? Als je dan... Welke? Dus als je dan... wij zeggen alleen zo. Drie soorten. Drie. Welke? Maar wij we tellen die... We kijken ze zo so dat net zoals ze malchut bestaan, niet na de tweede beperkingen, ja? dan hebben we alleen de kilim, kilim, keterhoch, mabina. Ja? Maar dan alleen drie kilim, dan beschouwen we ze als kilim nevers, roch en ne shama. Drie soorten kilim hebben we. Ja of niet? Drie, drie lichten komen. We, we noemen dan kilim naar de lichten die daarin komen. Ja of niet? Dus hebben we drie soorten kilim. Waarin komen de lichten, welke nefes, roog en neshama. Ja of niet? Na de tweede beperking. Oké. Okay. Dan, we hebben we gezegd, Ziran Pin heeft kilim, dus heeft drie kilim. Ook nefes, kilim voor nefes, kilim voor roog en kilim, kilim voor neshama. En ook de Malchut heeft ook dezelfde. Oké. Okay. Dan hebben we gezegd, we hebben ook geleerd bij Otijoot van Arabia Minuna Sabha. Dat bij de pin. Van 11 tot 10. Ja? Van 11 tot 10 zijn dat. Dus van 1 tot 9. Ja? 11 tot 10 is 1 tot 9. Dat zijn de kilim van. Ten aanzien van, van de pin. Dat is binaal van de zeerend pin. Ja of niet? And from the letter Yud, from the letter Yud, to the Tsadi, that is the Zayin Pin from the Zayin Pin, and from the Kuf, to the Met Tav, there are four letters. These are the Malchut from the Zayin Pin. Yes yeah, yeah, And precisely the same is for the Malchut. Heb je ook precies, Malchut heeft ook dan 3 kilim. Neverschrogen in de Shama. Waarin ook dan, als je neemt 22 letters van de Malchut, dan is het precies hetzelfde. Dan is het van Alef tot Tet, is kilim van Bina van de, Bina van de Malchut. Ja? Van 10 van Jut tot de Zadi is... Zeehantwin van de van de Malchut. Ja of niet? En van de. En van de Kuf tot het metaf is de, is de ware, dus Malchut van de Malchut. Ja, duidelijk. En de Bina heeft dat niet. Bina heeft alleen maar tien sferot. We zullen zien Die heeft nog geen kilim. Eh. Uh, Pagina 9. Hey. Want het licht heeft alleen maar Ja, licht 10. 10 kilim. Licht. Heeft alleen maar Van kater tot en met de malchut. Oh, ik bedoel kilim. Wij spreken niet van de. Van de in het hoofd zit geen kilim. Onthoud het er goed. Geen hoofd heeft kilim. We spreken wel van tien sferot. Dat zijn tien inkervingen of zo. So. Maar in het hoofd zit geen kilim. Altijd kilim zitten in het lichaam. Onthoud het er goed. Lichaam, wat erom. Lichaam, ja of niet. Lichaam is, wat is het lichaam? Zieren, pinen, en die zijn overal. Overal vind je zon. Overal vind je zon. Maar moet je kijken goed over welke zon gaat het. Ketter heeft zon. Ketter. Ja, Ketter heeft ook zon. Ja, Ketter heeft ook zon. Maar is het, is het lichaam? Nee, het is niet echt lichaam. Dadelijk. Bina heeft zon. Ja, natuurlijk. Bina heeft zon. Bina, dat is dan de jufzoet van de Bina. Dat zijn zon. Maar ook de Abba, Iwe, Ima, die hebben ook eigen Zeven onderste sferot Ja. En de heeft ook zijn eigen zeven sferot Of zon. Eigenlijk. Maar dat zijn niet de ware zon. De ware zon, dat zijn de zon van Zeranpin en Oekma. Dat is het ware lichaam van het parso. Van, van de algemene Tien sferot Eigenlijk. Daarom, als wat hij zegt ons, wat wij leren nu, heb dat hebben we nieuw geleerd, dat die Bina die uit het hoofd is gekomen, ja of niet? Mm -hmm. Daar werden ingekerft in haar zes uiteinden. Ja, waarom? Omdat het hogere, de hogere die komt in de lagere, die wordt als lagere. Het binadie in het hoofd thuis hoort, zij is nu gekomen in het lichaam, in de goef van Arigantin, en de goef, lichaam, elke lichaam is zo'n, ja of niet? Als je die verhoudingen goed kent, dan, dan kan je geen fout gaan. Eigenlijk. Really? Dus lichaam van de uh, Arigantin, dat is zo'n. So, dan wordt in die bina ingekeerd zes uiteinden uh, van die Arigantin. Eigenlijk, really? in die bina. Het is niet haar eigenschap, um, maar ze is nu ingekeerd in haar. Die zes. En nu gaat ze dat alles wat onder haar. ze gaat het geven aan de Zirandpien en de nukwa, En dan alles. En zij geven verder naar de Briyajit, de Dus alles wordt nu opgebouwd door die shit. Door die zes. Door die zes sferot. En dat is dan wat staat in het eerste woord van de Torah. Breshit. Dus b rosh shit. B, ja, als je dat. Verdeeld in drie. Be betekent in of met, of door. Door middel van. Be betekent ook met, door middel van. Door middel van roos sheet. Ja? We zullen zien wat het allemaal erin. Maar zes. Ja. De zes vier. Door middel van de zes verot alles werd geschapen. Maar hij gaat nu ons erg goed uitleggen. Erg veel concentraties als jullie. Want hier staat alles het begin van alles, en zo so zullen we zien hoe dat in elkaar zit. Dat alles is gemaakt door die zes uiteinden. En dat kunnen we ook overal zien. Eigenlijk. Overal waar we in het hele heelal waar je naartoe komt, heb je al precies dezelfde structuur. Alles. Elke molecule, alles, elke atoom, elke neutrino. Het de, de, de kleinste, kleinste deeltje de, dat men ooit zou kunnen eruit halen. Door de splitting, split, splitting, so say, splitting, splitting, op we, welke andere manier dan ook natuurlijk, door de splitting. Sp uh, Kernreactie of zo. So. Altijd zal precies dezelfde structuur hebben alleen in de micro, en nog in de micro, en nog micro. Maar, want het bestaat ook in het geestelijke, op die manier. Kunt je voorstellen? Dus wat wij leren is, het ultieme van waar geen technologie ooit zou aankomen, wat dat is wat wij leren. Dus wij leren de, de bron van alles wat er bestaat, ook, en materieel, en in alle opzichten. Op dezelfde manier bestaat het, zonder, kijk, de Torah heeft het ons hoe is dat Torah? Dat is dan het teken dat het, het komt van boven en niet van, van de mensen. Dat alles staat hier in het Torah, precies. Je hoeft niet te gaan experimenten, experimenteren, allerlei machines maken om dat nog vast te stellen. Alles staat in het Torah. Eigenlijk. En dan is het, natuurlijk kan je senden daar al die endeavors prachtig daar interview maken, een show maken, et cetera. Uiteindelijk wat het, wat het oplevert, meer natuurlijk geld oplevert dan, ik bedoel, geld gaat kosten, dan men zou dat kunnen kijken in de bron, hoe dat zit in elkaar, uiteindelijk. Dan heb je niet nodig, kan je hierop vanuit hier, van, vanuit aarde, kan je besturen precies, weten precies wat zit daar de, op de Saturnus, et cetera, et cetera. Ik kan je vertellen bijvoorbeeld over Saturnus meer, niet ik, vanuit de zoger gezien. Over het Saturnus. Veel meer dan, dan, alle, dan alle wetenschappers zullen vertellen. Zullen weten, weten komen tot de komst van de machine. Ik kan u vertellen over het Saturnus. Niet ik. Maar ik weet te vinden dat in de zomer. Alle eigenschappen van Saturnus. En welke krachten komen daar. En welke hoe dat zit in elkaar daar. Moet je daar naartoe vliegen. Eigenlijk. heb je wat ik bedoel? Maar dat is wat uh, de mensen doet natuurlijk. Dat allerlei maniere, op kromme manieren, op kromme wijze. Omdat men kan niet, nog niet horen. Men wil nou, wel, maar... En dat is wat men ook de enorme, enorme narigheid doet. Dat men heeft dus die Amerikaan... Die, die, die, die, die dus zelf absoluut geen kabbalist is. Maar een goede hoofd heeft, hoe goed... goed bij zijn hoofd is goed, die, zeer uh, intellectueel is Joodse man die de dus zoger die vertaalt. De zoger uh, in het Engels vertaalt hij dan. I mean, is de, dat de Amerikaanse regering gaf hem en hem dan 27 miljoen dollar om dat de zoger te vertalen. Zal het helpen aan niemand? <laughs> aan niemand, ook niet aan de, aan de wetenschappers, absoluut niet. Want zonder, het is wel goed maar zonder te leren, zonder het Hebreeuws, zonder die letters, kan men absoluut niet, niet, het is ontoegankelijk, uiteindelijk. Men zal niet komen in die geheimen die aan de mensheid gegeven zijn, buiten die letters om. Je kan het vertellen, briljante vertaling, kijk nou die vertaling, ja, van, ik wil niet de naam noemen van die Amerikaan, iedereen weet die, die twee eerste delen zijn uitgekomen. Je kan het lezen... Uit je hoofd leren, wat, wat hij had vertaald. Het zal niet helpen, voor millimeter niet helpen. Duidelijk. Terwijl, wat, wat je een klein beetje zo kijkt, nou, hoe kijken wij, hoe pitpeuterig wij gaan daarmee nu leren, wat, hoe wij dat leren. Duidelijk. En hoe meer pitpeuterig, hoe, hoe dieper kom je in die geheimen. Alleen daardoor kunnen we dat begrijpen opnemen in onszelf niet begrepen opnemen in onszelf alleen daardoor geen vertaling zal helpen hè? vertaling om zichzelf en daarom kijk altijd in die letters naar die letters en die daar zit het antwoord daar zit de redding en vervulling en alles we gaan verder De fir. Veze sheomer. De itabidu shit mekorin vina Leala lealago yama Rabba. Dus wij hadden geëindigd daarmee dat hij, dat hij had gezegd dat alles komt van die bena die ingekerfd werd als zes uiteinden en dat alles wordt op die manier naar beneden ook uh, opgebouwd. En dan zegt hij nu, we zes maar en dat is wat hij zegt, de zoger. De mine hon, ita bidu, shit me korin. Dat van hen zijn gemaakt, zes mekorgen, zes bronnen, vijf, winna en beken of rivieren. Le go, le aila le go, Yamaraba om binnen te brengen, let op, binnen de Grote zij. Dat is de taal van de zoger. Zie je dat? Dus van die bina, van die ingekerfde bina, die zes uiteinden heeft, van hen zijn die gemaakt zes bronnen. Dus de bronnen, als het ware waterbronnen, kun je zeggen. Beter. Waterbronnen en, vijf, neghalen en, de rivieren, of beken, om die binnen te brengen, binnen die grote zij. Dat is de taal van de zoger En nu gaan we dat, hij, hij gaat ons dat uitleggen hoe. En dat is geweldig om die beiden te verbinden. De taal van de zoger en de, de taal van de kabbala. Op die manier. Want dan, de taal van de zoger geeft ons volume, geeft ons bulk aan gevoel, aan voorstellingen. Het is niet erg. Maar op die manier gevoel, wat, hoe dat zit in elkaar punt. Erb. Concentratie. Kiha kieha, kika Zes. De shit, citrin. Baet. Hejot habina levar mirosh, zeifen. De arihan pina. Nikret shit, mikorin. Ligiotan. Rak 8, Mekorin, El hamochin, deze Iran Pin. Er gaan dachten, je zal dan gaan aanvoelen hoe de zoger dat, op welke manier de zoger dat bekleedt. Deze informatie, geestelijke informatie. Dubbele punt. Ki ha van die inkerving zes de shit citrin van de zes zeiden. baet heyot jod a bina in de tijd wanneer de bina buiten het hoofd is van zeven van de arichan pin. Nikraot schet me koren let op zij he, die heten Zes bronnen, waterbronnen. Dus de abuïma, die bina, die dan, die heet dan zes bronnen, dus bronnen. Waarom is het bron? Da daaruit alles voortkomt. Het is alleen maar de bron, de, de, de bron van, van alles. Daarom heet de mekorin, dat is de bron, ook de bron of de waterbron kan je ook zeggen. Le dan, let op. Raak acht mekorin El ha mochen de zeeranpien. Waarom is dat? Aangezien zij zijn alleen maar de bronnen. Voor van de mochin Van de zeeranpien. Ja. De aboima of de bina Daar is alleen maar de bron. Voor de mochin Voor de, de zeeranpien. Wat betekent bron? We hebben gezien. Alleen maar de inkeerwingen waren van de aboe en de aboe ima. Ja? In de aboe ima alleen maar de... als het ware een van die zes... van die zes... Uh, van die zes... uit waren. Kijk, wat is de bedoeling? Hoe komt het? Hoe kan het licht ontvangen worden? Het licht is onveranderlijk. Het licht is absoluut mono... Uh, mono... Huh? Mono, nee, helemaal homogeen, homogeen, absoluut geen verandering, splits, Het licht is altijd overal van één de tot de tot de van de Azië precies hetzelfde. Wat maakt het verschil? Die steeds als het licht naar beneden komt en daar komen dan de de heen, precies, komen de massagieën precies, komen alle inkervingen, ja? dan komt het licht precies dezelfde. Let op, erg belangrijk: hetzelfde licht komt precies via die, hetzelfde licht komt door al die inkervingen. Ja? En daar zijn hoog, hoe hoger, hoe fijnere inkervingen, bijvoorbeeld, hoe lager, hoe grover. En dan kom je dan heen precies hetzelfde licht. En wanneer het licht komt door de inkervingen, door de inkervingen die bepalen welke licht binnen mag komen. Ja of niet? Die inkervingen, net zo duidelijk, de inkervingen die maken het licht, die vormen als het ware, die laten de ander, die, de, die doorlaten, die eigenschappen die beantwoorden aan die inkervingen. Ja of niet? Dus, beide, het is erg eenvoudig wat ik zeg. Ja, iedereen begrijpt het. Dus, afhankelijk van de matrix. zo als matrix is, zo zal het ook de vorm de worden. Ja, en zo ook de, het licht, zo ook iets gaan vullen, uh, iets waar, wat het ingekerfd wordt. Dus het licht gewoon komt, het licht is altijd hetzelfde. Eén sof en niets anders. Eigenlijk, alleen de massagieën, die maken, of al die inkervingen, dus ook bij de Aboïma, werden bij de Bina, werden die zes inkervingen alleen maar aangestippeld. Duidelijk. Dan zegt hij, wat zegt hij de ons? Dat zijn alleen maar de bronnen. De bron. Dus de Aboïma, als dus het ware, die zes inkervingen bij de Aboïma, is alleen maar de bron van de mogen die de Serapin zal ontvangen. Duidelijk. Waarom is dat de bron? Dat zijn de inkervingen die wel overeenkomen in zekere mate met de rampie. Duidelijk. Waarom? Dat is wak en dat is wak. Mm -hmm. In de bina. iedereen hoort het? Probeer het te horen, het is niet in de moeilijk. Het is alleen het is eenvoudig. Het geestelijke is zo eenvoudig. Als ik weet, dan weet ik niet wat. Het is net als water. Het is zo eenvoudig. Alleen we moeten gewoon ons gewoon instellen daarvoor. En dan zullen we het ontvangen, dan zal je uh, vloeien daarin. Dan zal je gewoon alles van jou, alle, alles, waar, uh, alles wat zit bij jou nog vast, zal gewoon loskomen. En dat zal dat tot, tot leven komen. En dat is alleen, alleen luisteren. Dus bij die alles is overeenkomst, zoals boven, zoals beneden. Waarom? Daarom zal we leven leren van Abouin, dan het is het hetzelfde iets bij Zerapien alleen bij de aboehema's, alleen maar inkervingen incurving op, op het niveau van de eigenlijk right? En de inkervingen, wat is de aboehema? Het is een soort van licht en lucht dat geestelijk, dat uh, van een bepaalde density, ja, hoe zeg je dat? Ja, dichtheid. En de uh, en de pin is wat het grotere dichtheid, ja of niet? Nou, dat is alles van, de, van dat uh, verschil. Dus die zes bij de die zijn erg dunne inkerwingen in het licht zo. Maar bij de -Pin, die zijn dan grove inkerwingen. Eigenlijk, waarbij bij, war bij, war bij is bij de bina is alleen maar wat hij zegt, dat is alleen maar de bron. Ja, net zoals bijvoorbeeld als je komt bij een, waar het, waar het rivier begint. Hoe zeg je dat? Aan een... oorsprong of Nee, ja, oké, okay, maar waar een rivier begint. Is het is allemaal dunne, ja, je je dan soms, hè? Een Dat Ja, net zoals zes dunne stroompjes. Daar begint bijvoorbeeld dat. begint bij Abu maar bij en dat heb al, wat hij ons vertelt, al, de rivieren, et cetera, et Oké. Dus wat hij zegt ons, dat die zes, die inkerwingen zegt die bij de bina dat zijn alleen maar zes. Bronnen. Aangezien, die, aangezien zij bronnen zijn, voor de mogen van de zeerampin. En de mogen worden, kijk nou, mogen, wat is het verschil tussen mogen en, en het licht zelf? Mogen, dat is een licht dat doorkomt door die inkervingen. eigenlijk. Dus het resultaat van het, do, het licht dat doorgekomen is door die inkervingen, dat is de mogen. eigenlijk. Dat het licht is dat ontvangen kan worden door een partsoef. Dat is in de mogelijke, duidelijk. En niet het licht op zichzelf. Het licht, licht op zichzelf is onveranderlijk. Het komt nergens in en gaat nergens uit. Duidelijk. Het licht op zichzelf bevindt zich in de absolute sereniteit. Duidelijk. In de absolute rust en tegelijkertijd een zeer dynamische rust waarbij er is geen scheiding meer tussen, er is geen uh, differentiatie tussen beweging en absolute, absolute stilte, absolute, absolute stilstaan. Beide zijn er. Waarom rechts en links is in één. Ja, want in rechts is er absoluut geen beweging. En in links zit het, de bewegingen allemaal zitten in de links. En natuurlijk door drie lijnen is altijd beweging. Als je drie lijnen hebt, altijd beweging. Maar in de rechterlijn absoluut geen beweging is. En nog, nog een pagina, en ik zullen wij leren hoe wij die onbewegelijkheid kunnen leren gebruiken. En wat het betekent voor ons. Iets geweldig zal ik jullie vertellen. Iets een topgeheim. Iets wat de mens moet alleen maar ervaren. Oleg zegt altijd. Praktijk. Jij moet het zelf doen. Maar ik zal jullie vertellen iets. Maar de volgende keer. er zijn moeten. Maar de volgende keer. Als we het nu afmaken. Dan begint de volgende. Hier op dezelfde pagina. Aan de, uh, aan de linker kolom. begint een nieuwe mama. En dat is echt. Dat is Dan zal ik jullie ook iets vertellen. Wat. Op welke manier dan, concreet, kan je dan in elke situatie dan, uh, en wat moet je doen in elke situatie wanneer de dynum jou overweldigen? de dynum en de klipoot. Wat moet je doen dan, op dat moment? Maar zie je hoe lang het is, is geduurd voordat wij stap voor stap verder gaan, dat wij in staat zijn om te horen. Maar nu even deze afmaken. Maar het nieuw wat wij leren, dat je wat moet nieuw, wat je moet dus eh, leren nieuw. waar vandaan komt het allemaal? Hoe komen die zes, zes uiteinden vandaan, vandaan? En dat daardoor de wereld werd geschapen. Breshit. B, ja, Breshit. Met door dat B-Rosh-Shit, eigenlijk. Of B-Bara-Shit. Hij zegt op een andere manier. Barashit haischib zes. Alles is, dat is niets anders. Alleen zegt dit, in het eerste woord, Barashit haischib zes, dat is wat geschapen wordt. Acht. We acharkach, hier, concentratie weer. We acharkach, baed, chazarata, negen, lerosch, de arikhan pin. Hem lemohin degar limochin, de gar, hanikraim, tin, nachalin, el hazir, anpin. We az hem nasim, leshet, nachalin. Hier moet je dan uh, de reichel elf het eerste woord. Het, de tweede letter doortrekken, dat linker potje van de letter H, moet je dat G van maken. En hier is het erg geweldig wat hij ons zegt en ik probeer het ook een beetje toelichten. Let op. Uh, eerst eventjes afwachten, eventjes nog even resumeren. Wat hij had ons verteld, dat die Bina, ja, Bina is uitgekomen uit het hoofd van de Arigampin. Nu iedereen, luisteren en probeer dan denken, meedenken. De Bina, die is nu uitgestapt uit het, ho uit het hoofd van de Arigampin. Kees-Jan had gezegd dat dit de kleine toestand is, natuurlijk, ja. Omdat de Bina is geworden tot zes, tot zes, ja, tot zes tiende. En dat is dan de toestand van wat wij zullen noemen dat de rechterlijn. Ja of niet? Want dat is de toestand waarbij de Mahoed staat in, in de Bina. En alleen Marketer, Hochma van Kilim zijn er. Nou, vanuit deze toestand, let op, hij zegt ons dat de, vanuit deze toestand worden, dat is dan de bron. Ja, de bron van de morgen van de Arikan Pin, de bron van het licht. Dus daarmee, daarmee gaat, wat gaat het daarmee doen? Wat gaat de Bina doen, daarmee doen? Ze, daarmee gaat de Bina, die nu zestienden heeft, ja? Zestienden ingekeerd. In de Bina is een nu zestienden ingekeerd. Iedereen hoort het? Probeer nergens aan denken. Nergens, absoluut nergens aan denken. Stel, stel dat de morgen. Uh, jij ja, een uh, lotje zou winnen van 100 miljoen, dan moet je nu luisteren naar wat ik vertel. Het is veel, veel, gigantisch veel meer waard. Hoor je dat? Zo so, houding moet je hebben, dan win je dat. Als je zou nu jou verbeelden, dat jij ja, morgens 100 miljoen zou winnen, dan, dan zou je zeggen, nou, ik geef direct aan de Kabbalah ook een tientje. Ja? <laughs> Als ik morgen win, win ik dan echt ook een tientje, geef ik dan ook naar een ja, de Kabbalah. Ja, aan de vereniging extra. Dus dat ja, geef ik ook dan Zelfs dan moet je dan weten dat, dat jij moet nu proberen jezelf te uh, kijken naar jezelf en kijken naar. is het nou belangrijker voor mij nu om dit te doen wat ik, wat ik luister nu of wat ik morgen dan ontvang. Wat meer zal jou in beslag nemen? Wat je nu doet, of wat je morgen zal winnen met die 100 miljoen? Eigenlijk, daarmee kan je al jezelf al peilen in hoeverre je, je, jouw leven waard is. Eigenlijk, want hier ontvang je je leven daardoor. En door dat 100 miljoen zal je alleen maar ellende ontvangen. Absoluut ellende. Zo, so, ja? so, net zoals in Engeland heb ik gezien, in BBC kijk ik. Uh, dan was het een, een, een, een vrouw uit het postkantoor. Ze had 34 miljoen, net voor net hebben ze laten zien. Over een gewone lotje had ze dan 34 miljoen uh, euro gewonnen. En dan keken ze, ze laten haar zien en ze is bleek en ze weet niet wat het is. Ze is gewoon een vrouw, gewoon werkt op een postkantoor. En de volgende dag ging ze weer naar een postkantoor werken, want ze weet niets anders, begrijp dat? Zeg tegen haar, wat moet je daarmee doen? Ik weet niet, ze weet niet wat ze daarmee moet doen. Eigenlijk, ze ging weer naar haar werk met een trolleybus en dat. En alles hetzelfde en hetzelfde, niets veranderd voor haar. Ze weet niet eens wat ze daarmee moet doen. In haar gezicht absoluut geen enkele vreugde is. Ze weet niet eens wat, het is gewoon helemaal perplex in zich geworden. Ze zei: vertelt ook over zichzelf. Ze zijn helemaal perplex. Het is, een, het is al haar kilim kapot gaan. Ze weet niet meer wat het is. En het werk is niets, en dat is niets. Het is verschrikking. Eigenlijk, als een mens zichzelf voorbereidt, ja, een mens stap voor stap bouwt zichzelf op. Of zijn vader en moeder waren erg rijk. Eigenlijk, ook multimiljonairs. Dan kan je het zelf voorbereiden. En anders is het een ellende. Onthoud heel goed wat ik zeg. Zelfs als je die lotjes nog steeds koopt, met de hoop dat jij zal iets ermee doen. als je dat geld binnen hebt, zal je niets willen, zal je geen cent willen. Een tientje wel voor een kabala, zou je dan willen, maar een tientje geven. Want dan zal je precies, dat denk je nu dat het anders is. Ik zeg het de waarheid, hoe dat zit in elkaar. Dan zal je helemaal perplex zijn, geen kabala en niets je willen leren. Dan alle kilim, wat jij in jou zijn, zullen kapot gaan. Gaat God, God verhoeden. Dus ik raad het niemand aan natuurlijk, maar natuurlijk als je dat graag wil. en jij denkt dat jij daardoor beter zal worden. Ik had, no ik had nog nooit in mijn leven, zelfs als arme jongen. had ik nooit een, een loodje gekocht. Waarom niet? Dan ga, je, dan ga je. je gaat je pervers maken, jouw systeem. Jij gaat rekenen op iets dat, of je gaat hoop vestigen op iets dat, oh, daar hangt mijn geluk van aan, Van, van, of iets anders. He? Je gaat denken, je, je kan ook mooie bedenkselen hebben daarbij. Oh, ik ga dan voor liefdadigheid, ik ga dat geven, et cetera. Het is allemaal wat jou, wat jou, uh, kwaad in jou, jou influistert. Ik koop nog een lotje. Ik nog, nog een lotje, nog een lotje. Misschien win ik toch, ik ga dat allemaal aan armen geven. Aan die aan niets ga je geven. In, zelfs niet eens aan jezelf ga je dat geven. Duidelijk. En daarmee laat je zien ook dat jij jouw klein geloven Dat jij absoluut niet vertrouwt op, op, op, de, op de bron van het leven. Duidelijk. Uh, iedereen mag doen wat hij, wat hij wil. Maar, maar ik zeg niet dat dit is. Maar nog een keer, dat wat, ik wil, wat, ik, wat wij nu willen, wat hier staat geschreven, is alles uh, overtreffend wat wij kin, hier kunnen leren. Let op: De Bina die uitkwam uit het hoofd, zij heeft nu de eigenschap van lichaam, ja of niet? Goef. In het goef, Ze kwam in het lichaam van de Arigenpil. zij is nu ingekeerd in haar zes uiteinden, ja of niet? Wat gaat zij dan geven van die zes uiteinden uit aan de zeer pin? Zij ze kan niets meer geven dan die zes uiteinden, wat bij haar is nu ingekeerd, geeft zij ook aan de zeer pin, ja of niet? Dus, wat geeft zij dan aan zeer en pin? Haar toestand, haar katnoot, haar kleine toestand, haar zes tiende kan zij, de rechterlijn kan zij als het ware geven nu aan de zeer pin. Alleen maar chassadim, ja of niet? Maar de Pin heeft wat nodig. Bina is alleen maar chassadim. Bina wil niets. Bina wil geen, geen lotje kopen. Ze wil alleen maar geven. Ze wil alleen maar duidelijk. Bina wil alleen maar chassadim. Maar de Pin is een beetje anders. Let op. De eigenschap van de Pin is veel geven en een klein beetje ontvangen. Ja? Oké. Okay. <laughs> Misschien. Dus zeer anpin is, zeer anpin, ja, zeer anpin is veel chassadim, veel chassadim, en een beetje gochma, dus en, en ja of niet? Bina niet. zij heeft geen interesse in gochma. Ze is vol van gochma, maar ze heeft geen interesse. En zeer anpin heeft ook gochma nodig. Oh, dan heeft hij dan chassadim en gochma. En niet voor zichzelf. Om door te geven naar de, de Malgoed. Eigenlijk. Maar de Malgoed. De eigenschap van de Malgoed. Wat is het verschil tussen Malgoed en Zerampien? Malgoed heeft enorm veel gogma. En een klein beetje chassadim. Eigenlijk. Ze heeft niet meer. Een beetje chassadim heeft ze nodig. Eigenlijk. Iedereen ziet die verschillen. Nou. Wat moet het nu gebeuren nu? Let op. Erg belangrijk wat ik nu probeer nu te voelen. Dus door de bina, de bina geeft dan alleen maar de rechterlijn aan de zerenpien. Ja, alleen maar zestien. En alleen, zij kan alleen vullen zijn kilim van het geven. Van zerenpien. Maar zerenpien heeft nodig nog kogma. En zij kan, kan geen kochma hem kogma niet geven, niet op die manier. Alleen door het optrekken van de man, van de lageren, ja of niet. Dan gaat die bina, zij zelf heeft het niet in petto. Ze heeft dat rekening niet van die, om de gochma aan hem door te geven. Ja? Wat moet ze doen? De die moet dan man opbrengen. Natuurlijk de zielen moeten opbrengen, de man. Ja? De man steekt op naar de zeeranpien en nukwa. Zeeranpien en nukwa die vragen dan, die steigen op naar de abuwaima. Ja of niet? Abuwaima, die is de bina. Wat gaat die bina doen dan? Ze gaat naar de bron. Ja, ze gaat opstegen naar de Chogma, om daar de Chogma te halen. Ja of niet? En dan gaat ze de Chogma schijnen aan de Aan welke kant van de serampin? Links natuurlijk, duidelijk. Daarom geeft ze dat via de, haar link, via de, via de linkerlijn, geeft ze dan aan de serampin. Maar hoe heeft ze dan de linkerkant die... Die bina, Waar kreeg ze de linkerkant van de bina? Door het opstegen van de man? Hoe? Ze ran pijn. Let op wat ik zeg. Zo moet je het ook spelen daarmee. Dat is zich bezighouden met God. Met Godelijke familie. Geen andere familie. Alles is waardeloos. Alles weet je wat? Wat wij doen nu, wat ik nu probeer. En zo gaat het alle leven, jouw leven borrelen. De Zeeranpien en Nukwa. Die brengen mijn man. Ik breng een man op. Ik wil nu Gochma hebben. Ja. Ik breng mijn man naar de Nukwa. En de Zeeranpien. Ja of niet. Zij stegen op waar naartoe? Naar, naar Jirsut. Ja. Hij gaat. Hij gaat bekleiden. De Zeeranpien gaat bekleiden. Israël. Saba. En zij gaat, maar goed gaat bekleden, die Nukwa. Oké, okay, dat is de eerste opsteking. Tuna. oké, okay, tuna. Nu de nog een volgende opsteking. Nu gaan zij opstegen, maar de volgende opsteking, wat is de volgende opsteking? Huh? Oké, okay, wie gaat daar naartoe? Serenpien en, en, en de noekwa? Zij gaan daar naartoe. En, en hier is ze kunnen niet daar naartoe zonder ishut. Ze bekleiden de issud. Ja of niet? Ze kunnen niet door de issud heen. Ja of niet? Iedereen ziet het wat ik hoor. Dus let op. Het is erg belangrijk wat ik nu zeg. Dat jij niet dat gaat spelen daarmee. Dat jij weet precies de verhoudingen. De Nukwa en de ziran Die bekleiden de Tfuna en de Israël-Saba. Dus de is nu moeten ze nog een keer opsteigen. Dus de lacheren hebben nog extra man gegeven. Ja? Wie, moet het, wie moet brengen de Nukwa en de Zerandien naar de abowima? Wie? Wie is de drager nu? Ja. Ja. Hier zit, hier zit beneden. Ja, binnen hen zit hier zo. Dus hier zit, steigt nu op. Hier en de hele jirsut nu ten aanzien van de abewe Yima is net als linkerlijn. Ja, want jirsut lagere, wat de lagere die steigt naar een hogere, wordt als, gaat linker, links staan van de hogere. Dus dit de jirsut, die staat nu, iedereen begrijpt het, jirsut naar de tweede, als gevolg van de tweede opstijging, jirsut komt te staan aan de linkerkant van de bina. Dus aan an de rechterkant hebben we dan Abuyima, en aan de linkerkant hebben we Yeshud. Yeshud. Abuyima wil alleen maar hasadim. Die Dit is een alleen maar zoals we hebben dat geleerd, alleen als alleen alleen als alleen ze kunnen alleen maar hasadim schrijven. En Yeshud nu aan de linkerkant staat duidelijk Yeshud. En nu de Bina. Dit is de Abuyima. Let op. Die is opgestegen, de Bina, dus opgestegen naar de Chochma, ja, van de Arichanpien. En daar komt dan de, hal, halen zij, wat halen zij? De chogma. en nu wie kan het doorgeven, de chogma. Natuurlijk de Yershut, ze geeft het door aan Yershut, ja of niet? Aan wie? Natuurlijk via de Aboeim, niet, kan, niet, kan niet via de Aboeim, altijd moet je doen, Via de rechter, dat to toch moet, licht moet altijd komen, via de Abba Wimah naar de Yissel. Abba Wimah stijgen ook naar de... Precies, precies. ze ook aan de kan niet? Oké, okay. ze staan, nee, ze staan, oh, ze gaan opstijgen naar de Chochma, ja, de Chochma. En wat ze doorgeven, Chochma boven de Chochma in de Abba Wimah, in de Arichampin, daar is niet... Chokma links of rechts. Daar is alleen maar Chokma. Daar is Chokma. Daar is, daar is niet rechts, links. Daar is hoogma. Dus Maar vandaar die Abouhima, die geeft verder door naar Yersud. Natuurlijk via, via hun eigen plaats. Want ze ook die Abouhima op hun eigen plaats, die verdwijnen niet, ja of niet? Maar dan weten wij op welke manier kan dat Chokma doorgegeven worden. Want de Abouhima hebben geen Chokma nodig, ja of niet? Maar hier wel, hier neemt ik neem dat hoogma op en die geeft het door aan de linkerkant van de zeerampin. Eigenlijk? Ja of niet? Dus die geeft het verder naar beneden. Die geeft het verder naar beneden, naar, uh, die geeft het dus aan de zeerampin. Zeerampin en ook. Maar zeerampin dan aan de linkerkant van de zeerampin. En Pin heeft het verder aan de... Ne, de naar, naar de nukwa. Via de middelste lijn natuurlijk. Maar aan naar de nukwa. Eh, dat is we, we leren. Dat, dat is hè? Ah? Links. Blijft links. Ja. Links van de middelste lijn. Links, precies. Maar... De ah? Maar kijk, moet je zo zien. Op het niveau van de zeeranpien... Ze Pin op zichzelf is wat? Is Chassadim, ja of niet? Die heeft geen Chogma nodig. Dus zelfs als de linkerkant nu gevormd wordt van de pin, op het niveau van de pin, dan op zichzelf de hele traptreden van de pin alleen maar geven. Ja, duidelijk. Het is wel onder de Bina, maar het is wel heeft wel Chogma, euh, maar niet voor hem. Hij moet het doorgeven aan de Malgoed. Gewoon horen dat, het is alleen horen dat is al, dat is al genezing, gewoon van, van, van boven, alles wat we leren. En die geeft dan via de zerenpint van de linkerkant, hij gaat dan ook, geven dat aan de noekwa. Nou, we zullen leren hoe, Maar, dat is dan, dat zijn dat, oké, okay, we gaan, we nu keren we terug naar de zorg. Dat jullie even, dat was even een uh, soort introduction by, by what we gaan new further learn uh, the regel 11 yeah and you feel feel concentration absolu absolutely concentration huh 11 uh, yeah we thought got off this we say once that die, ah, Hij zei ons zo, dat, nee, acht, laten we nog acht. Negen, ja? We zijn we bij Oké, okay, dat bedoel ik, acht. Laten we eens zeggen, acht, acht na de punt, nog een keer. We Acharkach en vervolgens, bij het gazaratale Roshdari in de tijd van Haar, terugkeer naar het hoofd van de Arichampin. Dus tot toen de Bina is teruggekeerd naar de Arichampin. En nasot limogin de gar. Zij worden dus die Aboïma, Of die zes. Zij worden tot mochin van gar. Links. Dus woorden gochma wordt gemaakt nu. Hanikraïm het is Nachalim, die heeten Nachalim el Pin. die heeten beken, waterbeken, of rivieren voor de Zeranpin. Waarom is het rivieren? Het is al gochma, gochma die vloeit, ja of niet? dat is net zo zachtjes, dat is net als bron, ja chazadim. Het is net als alleen maar bron. Gegeven was. Maar nu wordt het vloeiend, dat is, want van de linkerlijn de, uh, vloe, vloeit de chogma. Van de linkerlijn. En dat, de zoger gebruikt dan het woord dan nachalin. Uh, waterbeken, dus overvloedig, et cetera. We azehem na simle shit elf nachalin. En dan worden zij tot zes, dus tot zes. Waterbeken of rivieren. Dus bij de Pien worden zij dan tot zes rivieren. Ja, Van de linkerkant wordt het ontvangen dan de gar van de Gogma. Dus eerst, let op, de eerst was het zeeranpien wat ontvangt zeer eerst zeeranpien. Eerst ontvangt die van als het ware, van de Aboeim alleen maar gesadiem. Ja of niet? En dan ontvangt die nu, ontvangt die dan van de linkerkant ontvangt die nog Kochma, ja, en dan Kochma wordt, wordt als gezien de Zoger noemt het de waterbeken of, of rivieren. Heel? Dan heeft hij die, die twee. Pasoda Katuv elf minach minachal badera ishte, alken yarim 12, roos. En dat is uh, in het geheim van zoals het ge geschreven staat, minachal baderach is dat in het Ora staat geschreven, van de water van de water, uh, water van de van de waterbeken of van de rivieren, van de rivier. Uh, langs de weg zal jij drinken, uh, onderweg zal je drinken, daarom daarom zal men het hoofd doen, dat zal het hoofd doen, opstegen, wat betekent hoofd doen opstegen, de Torah vertelt, dat men verkrijgt het hoofd, duidelijk, dus daardoor, men verkrijgt, gar, van, het, van lichten, dus licht gogma, en dat door de Torah zegt, dat, dat dat zal je maken, dat jij zal drinken onderweg. Dat, en dat, dat, dat maakt het hoofd opstegen, op ja, opheffen. Op als een mens, kijk nou een mens, als een mens dorstig is, een mens drinkt water, ah, die staat op, die, die hoofd, zijn hoofd gaat recht toe. Recht toe zeg, dat, is, dat is net zoals chogma. dat komt omdat de chogma betekent dat het hoofd, hoofd erbij komt. Gassadim is alleen maar, kijk nou Gassadim, als gij iemand vraagt naar, naar genade of zo, dan is het hoofd is, is laag, ja? of hoofd als het ware naar beneden. Ja? Alleen maar het lichaam bestaat en het hoofd is naar beneden, ja of niet. Maar wanneer men Gogma ontvangt, dan doet men het hoofd, op, dan heeft men de hele postuur. Beide zijn nodig. Okay.